Inspecteur Simone Verlaat. Aflevering Het Misbaksel, geschreven door Carlijn Stoffels. U hoort de stemmen van Maria Lindes, Bert Stegeman, Corrie van der Linde, Marnix Kappers, Emmy Lopez-Dias en Ger Smit. Regie, Johan Dronkers. Thank <laughs> you. Waarom was jij niet bij de ochtendmeeting? Je weet toch dat Marius erop staat dat iedereen op tijd is? Ja, dus weer een rotbui. Als Marius zo van stokpaardjes houdt, dan moet hij bij de bereden politie gaan. En dat geldt ook voor die stomme statistieken van hem. Ik zet mijn tijd hier te verdoen met paparazzen, moet je kijken. Steeds meer gevallen van kindermishandeling. Ja, Rob G., vier jaar oud. Vier jaar! mankeert die mensen? Oh, wacht jij maar tot je zelf kinderen hebt. Nee, als iemand nog één keertje zegt... wacht maar tot je zelf kinderen hebt, dan keel ik hem of haar. Alleen daarom zou ik kinderen willen om dat niet meer te hoeven horen. Wat, de matthäus De kruising van Christus en suikereitjes. Pasen in Holland. Oh, wat ben je toch een frik, Simone. Je moet het postmodern zien. Kijk, de paashaas loopt door het hof van Gertzemené om eieren te verstoppen... en opeens zit hij in een open graf. En Leuk, de... zeg, grootvader, verteld! Heb je tijd over vanmorgen? Er is een dame die de commissaris wil spreken. Marius zei dat ik haar naar jou toe moest sturen, als je er al was, tenminste. Ik had zin om er even te laten wachten. Hier is de dame. Inspecteur Verlaat, gaat u zitten. Ik heb weinig tijd. Waar is de commissaris? Mevrouw... Uh... Tollier, ik werk bij de provincie. Ach, ik... een collega. Vertelt u mij waarvoor het komt, dan zal ik zien of ik de commissaris kan vinden. Oh. Vreselijk agent. Adjudant. Vertelt u maar. Ik heb een zoontje van zeven. Timmy, Timmy Sluisman. Ik ben gescheiden. Vrijdagnacht kwam ik laat thuis van een receptie op het binnenhoofd. Ik ben meteen gaan slapen. En zaterdags moest ik winkelen. Het meisje doet wel de boodschappen, maar kijk... Zaterdag, roten... zegt u? Ja. Zaterdagmiddag merkte ik dat Timmy er niet was. Ik dacht, hij is natuurlijk bij Jacques, mijn ex-man. Ik had gasten in het weekend... Nou, en maandags gaat hij bij zijn vader vandaan, meteen naar school, dus... Het is nu woensdag, dat is bijna een hele week later. Dus ja, ik was niet thuis en ik dacht... Jan, ja, kun jij misschien even... Hoe heet zijn school? De Oranje School. Kun jij naar de Oranjeschool bellen... en vragen wanneer ze Timmy Sluisman voor het laatst gezien hebben? Bedankt. En kunt u dan nu de commissaris halen? Mevrouw, de commissaris laat zich niet halen. En als hij komt, heeft u pech. Dit is zijn werk niet... Laat u altijd een architect komen als uw riool verstopt is? Toen ik Jacques te pakken kreeg, zei hij dat hij op zoek was naar zijn hond. Met de politie. Als de politie naar een hond zoekt, mag ik de dan oranje niet... De Oranje-scholen aan het andere eind van de stad. Is dat niet vragen om moeilijkheden? Weet u wat vragen om moeilijkheden is? Die scholen in de binnenstad. Daar zit geen Hollands kind meer op. Ik heb totaal geen bezwaar tegen Turken en Marokkanen. Vooral niet als Vooral ze... niet als ze in Turkije en Marokko blijven. Ik begrijp het. En de Oranje School is een mooie... En in de ringlijn. Oh, en als hij met een vriendje mee wil? Gaan spelen? Hij heeft geen vriendjes. Het is geen... geen prettig kind. En spelen doet hij niet. Alleen schieten en zwaardvechten. En paardrijden. Hij houdt alleen van beesten. Ik wil ze niet in huis. Dat vind ik... Ach, onhygiënisch. Zijn paard staat in de manege... Ja, ik zie u wel kijken. Kak, madame, denkt u. Nou, ik ben aan kritiek gewend. Hoezo? Dat is mijn werk. Inspectie. Geestelijke gezondheid. Ik behandel de klachten. Jammer verhalen meer. Sinds de bezuinigingen is de oorlog eruit gebroken. Heeft u veel geld? Voor een losprijs bedoelt u? Nee. U lijkt me niet erg ongerust. Timmy kan heel goed op zichzelf passen, net als zijn vader. Die laat niet over zich lopen. Die trapt liever zelf. Heeft u vijanden? Zo'n 10 miljoen, denk ik. De ene helft van het land vindt dat we te veel uitgeven, de heeft andere helft... Heeft u een helft... vriend? Oh, mannen kunnen me gestolen worden. Oh, en Timmy dan? Nou, als ik u mag geloven, is hij me al gestolen. Hm? Maar u moet niet bij mij wezen, hoor. Denkt u dat uw man hem heeft ontvoerd? Ha, die heeft hem twee keer in de maand en dat is hem al te veel. Simone, ik heb die school aan de lijn gehad. Ik was nog net op tijd. Vanmiddag zijn ze vrij. Zijn juf heeft de klas ondervraagd, maar... Ja, niks natuurlijk. Wacht even, Jan. Uh, mevrouw Tollier, laat u uw nummer achter en wilt u ons dat dossier brengen met klachten van de laatste paar maanden? Met een verhuiswagen? Van de laatste paar weken dan. Tot ziens. <tie> hmm. Wat een mens. Nou, vertel op. De chauffeur van Timmy's vader heeft hem vrijdag opgehaald. En Sluisman is nu thuis. Toch voor de ruzies dus. Hoe wisten de ze... De heeft een zwarte herder, Blackie. Die sprong uit de auto en toen stapte Timmy in. Oh. Nou, ga wel even... Zo'n hond, zeg je? Maar die is niet kwijt. Mevrouw. Ik ga het maar volgen. Ja, dank u wel. goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Bedankt, Henri. Een whisky? Nee, dank u. Sherry? Nee, ook niet. Ik wel. Het is merkwaardig hoe je mist, hè. Zolang hij er is, besef je het niet. Die komt thuis en is er gewoon. Maar hij woonde toch bij uw vrouw. Hè? Oh, Ina heeft jullie gebeld. Ja, mijn ex-vrouw is wat hysterisch. U bedoelt Timmy. Die zit zich ergens te bescheuren. Is hem gesmeerd, net als ik. Ik neem het ervan. Vanavond ben ik in de steek. Wie mist u dan? Wie ik... Oh ja, Blackie natuurlijk. Ik dacht dat er bericht was. Timmy is ontvoerd. Ah, wat romantisch. Net een jongensboek. Wie zou die knul nou willen hebben? Ze heeft hem verpest. Niet verwend? Nee, daar is er niet genoeg vrouw voor. Verpest. Een misbaksel is het. Stiekem? Kijk je niet aan? Geeft geen antwoord? Nee, een hond is heel dat wat... is toch uw zoon? Ja, ik weet niet of u zelf vindt... Wilt u publiek vinden... mijn privé aangelegenheden er buiten nee, Laat maar mij maar... nou even uitpraten, ja? Ik zie dat je twee keer per maand... Kun je dan een band opbouwen? Je zet hem uit je hoofd leven gaat door. Als iemand het op u voorzien heeft... Ik hoop van niet. Nou, ik hoop van wel. Dan maakt Timmy namelijk nog een kans. En anders. Wat bedoelt u? Waarom denkt u dat ze hem ontvoerd hebben? Een man die Blackie bij zich had. Blackie? Ze hadden alleen die hond maar hoeven kidnappen. Nee, nee, wacht eens even. Eh, uh, Harry? Ja, meneer. Breng eens koffie. Ik werk op het luchtvaartlaboratorium. Daar is wel ingebroken vorige week... In de computer. Weet u wat een Trojaans paard is? In de informatica is dat een manier om geheime codes te breken. En ik ontwerp eh, methodes om kapers te ontmaskeren. Misschien willen ze dat u daarmee ophoudt. De vakbond van kapers, zeker, ja. Om mijn pleen. Harry! Ja, wat nu, inspecteur? Belt u ons zodra u terug bent. En vooral als iemand u belt. Ja, is het nou afgelopen? Dit nog al, dat stem gaat uit. Wat denkt u wel, dit is mijn privénummer. En als u nog één keer het levert hebt om nog één keer te bellen, dat... Ha, ha, hallo? Hallo, met mevrouw Toldier, met wie spreek ik? Inspecteur Verlaat, ik heb uw dossier ontvangen. Ach, neemt u me niet kwalijk. Dat mens bleef maar bellen en... Hebt u nieuws? Uw man heeft Timmy niet. Ik stuur een rechercheur naar u toe. Blijft u thuis? Wie uh, belde wij de hele tijd zijn? Ach, mensen met klachten. Eerst sturen ze twintig brieven, de verpleging deugt niet, het gesticht bevalt ze niet. Ja, wat wil je? Een inrichting is geen vakantie, hoort. Noteert u in elk geval alle telefoontjes en als er iemand opbelt vanwege Timmy... Ach, oh, zo'n vaart zal het toch niet lopen? Ik wou dat u zich wat meer zorgen maakte. De laatste keer dat er een jongen vermist was, hebben we hem bij het fort gevonden. Dood. Oh, Goedemiddag. Goedemiddag. Ah, de politie. Ja, de schorlach is de naam. Simone Verlaat. Ja, net het, twee dagen geleden heb ik al gebeld. Ja, we, willen jullie dat kereltje nou vinden of niet? Ik kom erin, nu wordt dat. Uh, Bak je koffie? Nee, dank u. Nee, nee. Oh, dat, dat is klassie na 13, de laatste. Bisje! Misia! De, de kleindochter. Zeevissen, maar, maar ze melkt als de beste. Ja, de, de, drie keer heb ik uw bureau gebeld. Ja, het spijt me, we krijgen honderden tips binnen. Uh, wilt u de oude Veto naar zien? Ja, zegt ze. ah. Aha. Kijk, dat, dat is hem daar, daarachter daar. Oh, ja. Mooi beestje, hè? Hij kwam niet terug uit Klevi vorige week. En dit is een weduwnaar? Ja, ja, dat is een weduwnaar, ja. ja. Wij, wij, wij zetten ze apart van het vrouwtje. Die, die, die komen vlug terug naar het wijfje. De duiven zijn trouw. Maar, maar vorige week kwam hij niet terug. Uit Klevi? Uit Klevi, ja. Ja, ja ze, ze waren allemaal laat. Een, een flinke westenwind. Ik heb ze afgeklokt. Ik had hem al opgegeven, hè, <laughs> kereltje? <laughs> en hier gisteren riep ze me, de kleindochter, hè? De, opa, opa, hij is er weer. En, en daar zat hij op de spoednik. Had hij iets aan zijn vleugel? Ja, ja, honger gaat hij niet. En Wacht, dit, dit, dit, dit, dit zat aan zijn pootje, een fotje. Ja, dat is van Timmy. Ja. Kan uw duif ergens in een goot geland zijn of op een andere spoednik? Ja. Ja, zo, zo kunnen, zo kunnen. Als die gewond was, maar hij laat zich door niemand oppakken. Alleen door mij en Wiesje. Waar, waar, waar zit ze nou? Ik neem dit graag mee en uh, bedankt, hè, ja. mevrouw Ja, ja, ja. Nou, ik word er niet veel wijzer van. Timmy staat erop. Ja, zover was ik ook. Maar, maar kijk, wat is dat nou in vredesnaam? Sinterklaas op de stoomboot lijkt het wel. Nee, een, een duif en een hond. Ja, dat zou kunnen, ja. Het mysterie van de gemiste dieren. Je kunt zeker geen vingerafdrukken nemen van een duif. Als we wisten waar het beest geland is. Misschien bij een andere duivenmelker. Hé, hey, is daar een lijst van? Het is hier in Querville. Alleen in de stad Utrecht zijn er al een paar honderd. Hoe weet je dat nou weer? Ja, sport is een mannenzaak, Simone. Nog steeds. Krijg het een nog eens? Vrouwen hebben genoeg aan zichzelf, hadden gesport. Hé... Hey. Het lijkt wel een timmerman, joh. Het is Noach. Noach? Ja, kijk dan. Een duif, een boot, een vent met een hamer. Noach bouwt een Ja, en Timmy wordt vastgehouden op de berghalenrat. Zo, zo. Ja, daar kijk je van op, hè? Ik heb ook op school gezeten. Het Midden-Oosten. De Palestijnse kapers hebben het op de vliegtuigen van Sluisman voorzien. En kidnappen Timmy. De duif raakt een beetje uit koers. Ja, het is goed, het is goed. Hé, hey, dan is het een scheepswerf. Nee, dat is helemaal niet zo dom. Nee, een werf tussen hier en Kvevi. Het is wel iets wat je goed hoort uit de vetten. Ga maar zitten, het zal wel een grap zijn. Volgens zijn ouders is het een ettertje, maar goed met dieren. Ik zou trots op hem zijn. moet je voorstellen, hij kruipt in de goot en lokt de duif. Dat is een listig baasje. De duif van Troje, zogezegd. Het houdt niet op, hè? Ja, dat is mijn opleiding. Inspecteur, verlaat. Oh, nou, goed, geef maar. Mevrouw Tollier? We werken eraan, wat dacht u dan? Ja, we zijn wel ambtenaren, maar we werken toch als u dat bedoelt. Heb ik alle begrip voor en als u niet elke twintig minuten opbelde... schoten we nog veel meer op. Nee, ik heb geen kinderen en als ik ze wel had... dan was ik nu met mijn eigen kinderen bezig Wist wees u dus maar blij toe. Goed, dag mevrouw Tollier, tot zo mevrouw Tollier. Eerst merkt ze pas na een week dat hij weg is en dan hangt ze iedere tien minuten aan de telefoon. Nou, wat heb jij? Ach, dat verdomde team van bijstand. Steun heb je er niet van en zelfstandig werken gaat ook niet meer. Ja, daarom heet het ook bijstand. Hoe ver zijn ze? Ze lopen met snallen in de kruispolder omdat daar een schoen gevonden is... waarvan mevrouw Toyé niet weet of die van Timmy is. En drie van ons zijn achter de computerkraak aan geweest. Die whiz kids met een Trojaanse paard. Nou, niks natuurlijk. En ik heb het klachtendossier van Tollier doorgenomen. Oh. Hier zijn de mensen die vaak aan een keer geschreven hebben. Hier een woedende man. Zijn bejaarde moeder mag maar twee keer per dag naar de wc... ...omdat er geen verpleegsters genoeg zijn. Uitnodigingen voor concerten door gehandicapten. Dat slaat ze allemaal af trouwens, houdt hij van muziek. Oh ja, hier. En een heleboel brieven van een oude dame. Die had een zwakzinnige dochter. Die is verdronken bij een uitstapje... ...omdat er niet genoeg toezicht was door de bezuinigingen. Geeft ook Tollier de schuld. Nou, geen maar hier. Hier, de hele handel. Wat een ellende, zeg. Wist dus je... Hé, hey. die oude dame van je, die woont in Lobit. Ja, en? Daar weet ik nou toevallig een scheepswerf. Hé, hey, dat klopt. Die ging sluiten, hè. Dat stond in de krant gisteren. Ja, een, een oude dame... Zo'n dame viel Tollier lastig door de telefoon. Laten we toch maar gaan kijken. We kijken naar wat? Jongetjes die gillend uit dakraampjes hangen. Oude dames met bivakmutsen. Wees blij dat die duif niet is doorgevlogen naar de Noordpool. Moesten we daarheen? Zeg, waarom worden wij er eigenlijk alleen op uitgestuurd? Zo doen we dat toch nooit? Maar Marius vond het zo'n zot verhaal van die duif... dat hij amper goed vond dat wij gingen. En het team van bijstand ...loopt dus... rond op Blauwkapel, omdat daar een sok gevonden is... ...waarvan mevrouw Tollier niet weet of in links afviert. Wij zijn op zoek naar Timmy. Hij is boven. Ogenblikje. Tim! <tieft> oh. Zo Zo Zoals jij daar bij die deur stond, <tieft> klaar om toe te springen. <tieft> en jij dan? hand op je pistool? Waar is... Timmy? wel nou nee. Timmy, oh, die is boven. <tieft> Stel je voor, dat we het hele team hadden meegenomen. Drie in de struiken, drie achter de schuurt. Ach, hou op. Ah, joh. Dat had maar me meteen onder vuur met zijn klappenpistool. Is die uh, psycholoog er al? Ja. Zeg, bel jij Tollier, sluismond zit in Brussel. Dan ga jij maar naar Timmy, die kan vast geen vrouw meer zien. Nou, komt goed uit, ik ook niet. Mevrouw de Vries, ik wil eerst weten wat u met Timmy gedaan heeft. Met Timmy? Niks. Ik heb een leven lang voor de klas gestaan. Ik heb de jongen niks gedaan. Maar vraagt u het zijn ouders, oudersus? Tyfushoer, noemt hij zijn moeder. Dat zei zijn vader altijd. En die vrouw... Heeft die u weet... hem opgesloten? Denkt u dat ik dat nodig heb? Ze luisteren toch wel naar mij. Dat is mijn vak. Hij had de hond bij zich. Daar is hij dol op. En ik heb tegen hem gezegd... Als jij van mij wint met schaken, mag je naar huis. Niet dat hij haast had, hoor. Maar winnen, dat wou hij wel. Ik heb alle schoolboeken nog, dus uh, ik gaf hem les. Die jongen kwam niks tekort. Nee, zij moest een lesje hebben. Vijf brieven heb ik er geschreven. Elk jaar ging ze naar het pretpark met de zusters. Mijn dochter. Vorig jaar kreeg ik een brief van het instituut... ...dat het aantal zusters gehalveerd was. Maar het uitstapje ging door. Op risico van de ouders. Maar moet je zo'n kind dat weigeren? Toen is ze verdronken. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Ik, ik schreef naar de inspectie. En ik kreeg zo'n getijfd briefje van mevrouw Tollier. En toen las ik in de krant dat er nog meer bezuinigd zou worden. Nog minder uitstapjes, geen extra's meer. En ik schreef weer en ik kreeg een stensel terug. Wegens het grote aantal klachten werden de brieven niet meer beantwoord. Nou, wegens te veel protesten wordt het protest genegeerd. Waar moet dat nou toe? Wij staan de prostitutie toe, want we kunnen er toch niks aan doen. En de mensen rijden 160, dus verhogen we de maximumsnelheid. Wilt u dat uw kinderen zo worden opgevoed? Als wij Jantje niet meer aankunnen... Dan wordt Jantje de baas. Ik weet wat opvoeden is en ik zeg u dit. Die mensen daar van de regering, die zijn op de verkeerde school geweest. Mevrouw Tolje, kan daar toch niks aan doen? Ze had een lesje nodig. Laat ze haar kind ook maar eens missen. Ze hebben allemaal wel iemand boven voor onder zich die het heeft gedaan. Net als vroeger. Ik was het niet, juf. Ik heb niks gedaan. Hm. Ik pik er dan één uit. Zo werkt dat. Of ik laat ze allemaal nablijven. Mevrouw de Vries, u bent met pensioen. U hoeft niemand meer op te voeden, niemand. U hebt geen correctiewerk meer. Kunt u niet vergeven? Nee. Nee, dat bestaat niet. Niet voor mij. Ik vergeef het mezelf niet. Ik had dat thuis moeten houden. Dat wou mijn man hield niet van haar. Dat gezicht, die mond. Ik kon het niet. Als ze bij de zusters was, dan en lachten we... ze. Bij mij nooit. U heeft er goed voor haar gezorgd? Gezorgd wel, ja. Maar niet met mijn hart. Adjudant Smit komt zo bij u. Voor liefde... Worden gelukkig geen cijfers gegeven, mevrouw de Vries. En daar boffen we allemaal mee. Oh, daar bent u. Heeft u Timmy al gezien? Ja. Wat hebben ze met hem gedaan? Hij praat niet tegen me. Ik ben toch zijn moeder. Ik denk dat hij geluk gehad heeft, mevrouw Tolje. Hij heeft zijn pindakaas aan de duif gevoerd, want dat lust hij niet. Toen heeft hij het briefje gemaakt omdat mevrouw de Vries zijn klappertje had afgepakt. Daar heeft hij toch van de gewonnen, zegt hij. Neemt u maar mee, morgen praten we verder. Ja, maar hij zegt niks tegen me. Geduld. Neemt u hem een keer mee naar zijn duif, kan hij zijn kleine redder bedanken. En veel warmte en liefde. Ja, maar als ik hem een zoen wil geven... Dan... Niet van u op dit moment. Oh. Doet u eens iets voor hem wat u werkelijk moeite kost. Iets wat u smerig vindt. Smerig? Ja, overleg met uw mannen, laat Timmy die hond houden. Het zal hem goed doen. Mijn ex-man zult u bedoelen. En ik begrijp Dat trouwens, ik zit daar rustig mee geen